Temperaturen vannacht tussen min 2 in het noordoosten en plus 5 in Zeeland. Overdag eerst nog grijs en nevelig, later ook zon en dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-jaar. Dit is Radio 1, KRO's, Nacht van het Goede Leven. nog maar niet gaan. Het is een nacht van Ja, welkom terug. Ik wou nog even, hij zit hier nog, uh, Florian bedanken voor uh, je absolute prachtige optreden. En, nou, Marlon is alweer aan het roken. Marlon is weer aan het roken, die is net ook ook. Nou, dan Zo kom je er niet in het leven, Marlon. Even hey, zo, hartstikke bedankt. en uh, wel thuis. Ja, dankjewel.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 De beste grap ooit. Er wordt gepraat en gedanst. En de muziek is wel vreemd. Kijkje. bij mij thuis klonk die cd van Spinvis heel anders. Op het einde... Nou goed, dat was trouwens... Uh, we vieren toch he, van Spinvis van zijn nieuwe cd... Tot ziens Justine Keller. En die gong, dat is omdat we naar het theater gaan. Want ik zag weer zo'n prachtige voorstelling voor jong en oud. Echt zoals theater hoort te zijn. Weet je wel, een verhaal en een spel dat je meesleept. He, theater de Krakening was afgeladen, uitverkocht. Maar je kon een speld horen vallen, nou... Niet het alleen, het verhaal was goed, hè? logisch eigenlijk... want het was gebaseerd op de vele prijzen winnende jeugdroman... De Meester van de Zwarte Mode uit 1971 van Ottfried Preussler. Maar de manier waarop dat boek naar toneel is vertaald... dat vond ik heel erg knap. Ik had namelijk vlak voor de voorstelling ook nog even gekeken... naar de verfilming van het boek uit 2008. Krabat heet die film, naar de hoofdpersoon. Vond ik eigenlijk een stuk minder die film... Nou. Het verhaal, de arme Wees van 14, die in zijn droom geroepen wordt om naar een zwarte molen in de bergen te gaan. Om daar te komen werken voor een eenoogige molenaar. Samen met elf andere jongens. Nou, het leven is hard en zwaar. En er zijn veel duistere geheimen en de jongens blijken helemaal geen vrijheid te hebben. Maar ze hebben wel prachtige zwarte magie. Ze kunnen als raven vliegen. Maar er zit een prijs aan die toverkunst, want jaarlijks zal één jongen geofferd moeten worden. Alleen ware liefde kan die vloek verbreken. Nou, met een waanzinnige energie en heel veel muzikaliteit vertellen een handjevol acteurs dat verhaal. En die muziek komt overal en nergens vandaan. Van het slaan op met zakken meel of het trommelen op het decor. Soms is er ook een viool, accordeon, gitaar, toetsen. Het is allemaal gecomponeerd door Lawrence Jawensen, die hier vorige week nog te gast was, als snarenman bij Dusty Stray. De Meester van de Zwarte Molen. Het is een productie van het Laagland uit Sittard En ik wil ze graag complimenteren. Ze toeren door het hele land van, tot en met 19 februari. Het is echt een voorstelling voor iedereen tussen de 8 en de... niet 88, maar laten we zeggen de 108. Uh, nou, Je kan geen blad of krant opslaan of je ziet die Erik de Jong, alias Pinvis, naar aanleiding van zijn nieuwe album. Tot ziens Justine Keller. Nou, bij eerste beluistering uh, word ik altijd een beetje onpasselijk... Hè? Net als bij mijn eerste sigaret. Maar ja, dan moet je doorzetten en dan de tweede of derde keer luisteren. Dan wordt het langzaam lekkerder. En op een gegeven moment, ja, dan, dan kom je in zo'n flow... en dan ga je lekker hangen in die, die dode zangstem van hem. En dan kan je je eigen universum bouwen, hè, binnen zijn liedjes. En dat kan bijna nergens. Althans, niet met tegelijk zoveel vertrouwdheid en toegankelijkheid. Dat vind ik eigenlijk heel vreemd. Geen idee hoe dat zo kan werken. Nou, we openen het uur dus met Spinvis. Hier nog eentje.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 Vraag, misschien een keer dat op een dag, als het kon... Maar... Ik zich dit nog herinneren, een, een ballonnetje dat vorig jaar werd opgelaten. Vanwege het toenemende antisemitisme in Amsterdam wilde de PvdA lokjoden inzetten. Politieagenten die verkleed zijn als joden om daders op heterdaad te betrappen. Nou, dat was een ideetje van uh, Ahmed Makoush, voormalig stadsdeelvoorzitter van Slotervaart... en sinds een jaar Kamerlid voor de PvdA. Nou, wethouder Asscher die vond het ook wel een aardig idee... Eh, maar ja, nu zijn we ruim een jaar verder en horen we er eigenlijk nooit meer iets over. Ja, totdat. Marien Jongewaard en Dirk Boutkamp besloten er een voorstelling over te maken. Sterker nog, het publiek als lokjoden de binnenstad in te sturen... om te kijken wat er zou gebeuren. En om dat publiek eens te laten voelen hoe dat is. We hebben bedacht. Bedankt. Bedankt. Dat we maar eens naar buiten moeten gaan. U staat niet op het affiche, maar u moet wel meedoen. En het zal donker zijn. Maar zal het geluid van de auto's zijn, de geur van restaurants. We lopen aan de achterkant van de stad. We zullen een paar keer naar rechts gaan, een paar keer naar links. Ook, ook rechtdoor. We lopen. We zijn wakker, we dromen het niet. En als je valt, nou, val je. Maar dan trek je aan je haren van je kraag weer rechtop. En als het nodig is, dan troosten we elkaar met onze ogen. En we moeten een beetje gebogen lopen. Mensen die ergens in geloven, lopen gebogen. We moeten stil zijn. We, we moeten ons verstoppen in ons stil zijn. We, we, in gedachten mag je praten. Maar wij maken enkel goed geluid. Geluid dat de oren troost. En we lopen. We demonstreren niet. We proberen niets aan te tonen. We lopen. We lopen samen. De saamhorigheid is groot. Samen zijn we een beeld dat beweegt, een, een beeldengroep. Een, een toonbeeld van vreedzaam gewandel. En we ontkennen de omgeving. We, we, we suggereren helemaal niets. We spelen, we spelen geen toneel. Zeg maar, we doen geen... Lullige dingen om zo op te vallen. We zijn ook met niets te vergelijken. We zijn geen wonderbomen, bomen, ware landers, warme winkels. We zijn, we zijn origineel, maar we staan in een traditie. En we lopen. We concentreren ons op het werk voor het lopen, ademhalen. Het lijkt wel. Alsof we over ons lopen niet nadenken. Over de beweegredenen van ons lopen. Uh, deze mensen lopen. En daar is alles mee gezegd. En we, we dragen een blauwe, een blauwe zak op ons lijf. Een, een, een blauwe geprepareerde zak. Een, een, een, een niet onknappe blauwe... Geprepareerde we, we, moeten, we moeten ons onderscheiden. We moeten gewoon een, een duidelijk herkenbare groep zijn. En dan gaan we buiten. Kijken we wat er op ons afkomt. Komen, komen, wat komen. Of ze ons terloops... maar heel, heel duidelijk niet zien staan. Of ze ons terug toekeren. Of ze ons met de nek aankijken. Of ze op de knieën vallen, in je schieten, kushanden eh, toewerpen, de hoed afnemen, ook een spelen. Of ze ons met modder gooien. Of ze ons aalschoppend op onze uit willen beproeven. Of ze ons nawijzen. Of ze ons een opgestoken vinger doen. Of ze ons... Naamloze nomaden met het gelijkheidssteken Of soms willen voeten. Kijk naar mij. En als je me beter bekijkt. Dit is mijn lichaam. Sla erop. Plant je ermee voor. Maar kijk naar mij. En als je me beter bekijkt. Dit is mijn lichaam. We tonen niks aan, geen demonstratie, het is geen processie, we, we, we gaan niet denken, we luiden geen noodklok, we lopen. Uh, eerder zijn we een soort hommage aan al die, die, die vroege steentijd mensen, al die... die, die pre-menselijke verschijningsvormen de, de, de, de, de, de. hoe het ze? de colloïons, de neanderdalers lusti, de Floresman. we lopen we lopen rechtop en dat is alles en zo zijn we paleontologisch visioen zo zijn we gewoon een paleontologische déjà vu maar nu nu moeten jullie zelf aan de slag. Voor wat we direct gaan doen, moet je je eigen, eigen, eigen verantwoordelijkheid nemen. Je, je, je, je moet je eigen inleiding maken, je eigen, eigen uh, verantwoording. Je, je loopt straks mee op eigen verantwoordelijkheid. Je ondertekent dat wat we doen. Je zet je handtekening. We willen... Jullie vragen om zo dadelijk als we weggaan oh, oh, met zo'n kaartje eh, met deze pennen en, en, en, en, en met deze pennetjes je naam achter te laten je geboortedatum op deze grijze filter hier achter Dan gaan we. Dan gaan we naar buiten. Dan duiken we op in de status en fata morgana. Dan verlaten we deze zaal. Verlaten we dit theater, verlaten we deze schouwburg... dan verlaten we deze Hollandse schouwburg. Ja, nou dan... Uh, weet je wel hoe je je voelt? Verlaten we deze Hollandse schouwburg. Nou, daar loop je dan als een stelletje bielen, uh, gekleed in een grote lichtblauwe vuilniszak. Maar ja, daarop ook die jodenster in zwart plakband... Een kopje van de man of dertig, licht gebogen, overwegend, gegeneerd, dat men zich heeft laten overhalen om hier aan mee te doen. De acteurs, zelf verkleed, trouwens als orthodoxe joden met een twist, hè. die leiden ons met, met grootse armgebaren langs de grachten en door steegjes. Waarbij eh, een van hen dan een boodschappenkarretje heeft met erop een ghetto blaster, eh, waarop een vol volume erbamen misje opklinkt. Nou, het schokkend was misschien nog wel uh, het enorme gebrek aan reacties van de mensen op straat. Vrijdagavond rond 11 uur. Ja, toch gek, ja. Maar ach, in Amsterdam is, is niet iets uh, snel te gek, hè. Ja, nou, je kan het afdoen als onverschilligheid, maar ik voel toch ook zoiets als uh, leven en laten leven. En, nou, dat is misschien een positievere insteek, ja. Nare opmerkingen krijgen we in ieder geval helemaal niet. Nieuw-West doet het nog uh, drie keer in Utrecht van 22 tot 24 november. Lokjoden. Goed, iets heel anders. Louis Gauthier die uh, heeft weer toegeslagen. Hij heeft weer een uh, dichter in zijn nette verstrikt. Na Gerrit Komrij is het dit keer Jules Deelder. Uh, Jules leest en Louis die maakt er muziek uh, van. Is al een uh, stukje beter te doen, want Deelder is natuurlijk een rasperformer. Dit gedicht is een hele bekende. Heeft hij voor zijn dochter Arie geschreven. Ik heb het heel lang uh, aan de muur gehangen voor mijn eigen kinderen. en gaat door het vuur daarom lieve Ari wees niet bang de wereld draait rond en dat doet hij nog lang Jules Delder en Louis Gauthier. Het album heet Totaal Los. En is uitgegeven als een mooi klein hardcoverboekje, Vormgegeven ook door Louis. Want hij is naast componist en muzikant ook grafisch ontwerper. Rex van Beuningen. Niet alleen Limburger, maar ook popkenner van huis uit. Hij laat weer van zich horen. Ondanks wat licht lichamelijk ongemak. Hij vertelt Jan Emaus vannacht hoe drie Rotterdammers Bob Dylan inspireerden. Ja, een hele goede morgen. Rex van Beuningen, hoe is het met je hand? Ah, goedemorgen Jan was Het gaat wel weer oud. Ik had een beetje uh, brandlaren van, van de koffieautomaat in de gang bij Radio 1. Ja, het zijn ook van die rare goedkope ja, plastic bekertjes. Dat he? is ook zo en dat is heel vervelend. Maar het is ook een beetje onhandigheid van mezelf. Ik wil het vandaag over iets heel speciaals hebben. Eigenlijk, ik heb de recensies gelezen van het concert van Bob Dylan. Nou, die waren natuurlijk abominabel. Die man had te lang moeten stoppen. Maar ik wil even 40 jaar terug, toen hij begon, op een heel bijzonder instrument. Eigenlijk een instrument. Daar wil ik het over hebben vandaag. Verklaar je nader, Rex? Ah wel. We hadden het over Bob Dylan. Die heeft het instrument eigenlijk ja, body gegeven voor zijn hippie-generatie. Maar er waren er meer. Ik noem een Jean Toets Stielemans uit België. Ik noem onze eigen Armand. Die heeft er zeer uh, ernstig gebruik van. Maar... Ben ik te min. Inderdaad, ben ik te min. Ben ik, eh, tenminste omdat je ouders meer poen hebben dan meiden, maar dit terzijde. Dus eh, ook veel eerder in de negroïde popmuziek van Weleer de Blues, Sonny Boy Williamson, als ik het goed uitspreek. Deze man eh, gebruikte dit kleine noot ook. En eh, ik wil terug naar de bron, de bron waar wij uit, uh, waar de mensen die ik noemde uh, al eerder uitgedronken hebben. Dus hier heeft Dillen het geleerd? Ja. En dat ik, uh, klopt, dat is fijn dat je dat zegt. Dat heeft hij geleerd van drie Rotterdamse jongens. En uh, dat zijn, achtereenvolgens heb je het nog op Google of niet? Nee. Afijn, dat is jammer. Afijn, uh, drie Rotterdamse jongens die dit met zulk een verve... en zulk een passie toeleggen op dit instrument... dat wil ik de luisteraars niet onthouden. Titel en uitvoerende. Het heet Zhatanugi, Boy. En hier is het Hotcha Trio. Tot volgende week. Jan Emans, tot volgende week. Koptie. Hatsikidee. Echt al klaar? <laughs> nou, ik had dit niet willen missen. De Hotsha-trio. Fantastisch. Goed, eh, dank Rex en dank Jan Eemhaus en van Beuningen. Eh, we gaan eh, het, het mysterie van Emily spelen. U weet het. Eh, Jan Eemhaus heeft weer een mooie tekst geschreven. En dat eh, opgeknipt in drie stukken. En als u het na het eerste fragment wat ik ga voorlezen... Eh, al weet, dan belt u met 0800-1121... En dan vertelt u uh, wat u dit weekend gedaan heeft. Nee hoor, dan vertelt u gewoon wat, wat u denkt dat het is. En dan kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. En na het tweede fragment zijn dat nog twee knijpkatten. Kijk, knijp. En na het laatste nog één. En hier komt-ie. En je bedient iedereen op zijn wenken, telkens weer. In een tempo waarvan iedereen denkt... Waar haalt hij die energie vandaan en wat krijg je in dit rotland? Stank voor dank. Niemand lijkt te beseffen dat we in een Google, Facebook, apps, smartphone tijdperk leven. Dat we allang in de zesde versnelling door een oerwoud van grote gebeurtenissen rennen. Dat miljoenen uren airtime op honderdduizenden tv-kanalen gevuld moeten worden. Dat je je stinkende best doet om onder onmogelijke omstandigheden het hoofd boven water te houden. En wat doen ze dus ook alweer in dit rotland? Ik zeg het nog maar eens. Ze duwen je kop onder water. 0800 112. Als u denkt te weten over wie dit gaat... en wij gaan een plaatje draaien, dat is namelijk... oh ja, Wooden MUZIEK Like the sinker fall That would break the ice He blew the shot he had His eyes are blue and tired it on the bright Steen leuk, hè? Dat is een beetje een vreemde band. Met heel veel leden die dan steeds weer doorschuiven. En... Nou goed, ik duik er nog later eens een keertje in. Ik heb net een cd van zijn dus. Uh, maar ondertussen belt er dus niemand. Ja? Wat is dat? Hallo? Zijn er wat luisteraars? Nou, stel voor dat ik... Nou, ik zeg gewoon niks meer nu. Ik wacht tot er iemand belt. Oké, okay, er belt iemand. <lacht> En heeft hij het goede? Kijk, het helpt, het helpt, het helpt. Want ik wou net het tweede fragment gaan lezen, maar geef maar even wie je zit. Ik merk het wel. Ik merk het wel. Geef hem maar, Vincent. Ed. Edje. Ja, Ed. Leuk dat je belt, Ed. Ja, hallo. Ja. Met Ed. Ja, leuk dat je belt. Ik versta je niet goed. Nou, dat is jammer. Ik, ik zit echt helemaal in die microfoon. We hebben dat nou elke week. Nico, weet jij wat het is? Weet jij wat het is? Hoor je me nu beter? Een klein beetje beter, ja. Een klein beetje. Nou. Een klein beetje. Ed, leuk dat je belt. Ja, want er <laughs> belde niemand. Dus er belde laat niemand. Ja. Laat ik toch maar bellen. Laat ja. ik toch maar bellen. Ja. Had jij een antwoord dan? Ja. Ik had een antwoord. Ik, ik dacht, misschien zou het Maurits van Oranje kunnen zijn. Ja, en uh, hoe komt het? omdat je hem zag bij Paul Witman? Ja, ook. En, en ja, hij is uh, erg bezig, vernieuwend bezig. En uh, ja, eigenlijk wordt uh, zijn kop onder water ge gedouwd. Waarom? Hoezo? Nou, omdat de regering meteen uh, toch weer reageert met van ja, wij willen de boel weer gaan belasten. Extra belasten met zoveel procent. En terwijl hij met, uh, zeer innovatief is met zijn elektrische auto's. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. ja, nou goed, het is nou niet eens zo gek bedacht. Het is wel helemaal fout hoor, maar. Uh... Ja, dat dacht ik wel, want anders had ik al gehoord hard de mond zo. Ja, ja. Nee, maar het is leuk, uh, leuk dat je eventjes uh, gebeld hebt. Dank je wel. Ja. Uh, oké. Okay. Veel succes. Ja. Hoi. Hier komt het. Uh, hier... Hier komt een tweede vraag hoe, we... hoe meer we op ons afzien komen, hoe indringender onze levensweg geplaveid wordt met vraagtekens. En daar kunnen wij mensen slecht tegen. Tegen vraagtekens. Op zich is dat dom. Laatste toch, hè? die raadselen van onze tijd. Een vraag stellen is veel interessanter dan welk antwoord dan ook. Bent u daar nog? Ja, ik denk van niet. Want zet de tv aan en er worden antwoorden geëist. De wereld draait door, ja zeker. Maar ook zonder antwoorden. Echt hoor. Maar we zijn doorgedraaid. We willen alles weten. En ik geef toe, ik ben gewoon knock-out gegaan. Bezweken onder een regen van mokerende hamers op zoek naar antwoorden. 0800-1121. Als je denkt te weten. En we gaan maar naar luisteren. Even kijken, hier moet dit met mijn draaiboekje pakken. Oh ja, Gertjan Blom, hè, die de muziek van Raymond Scott perfect nieuw leven inblies met zijn bohangs. Nou, doe mij een lol en probeer even heel wild op te dansen. Iedereen is wakker. Ja, ik zit gewoon op die bellers te wachten. Maar eigenlijk ook wel. Ik hoop dat ze dan in het verbindingscentrum een noodband start. Omdat het zo lang stil blijft op de lijn. Want dat schijnt te gebeuren. Hè? Maar ik durf het elke keer niet lang genoeg uh, te rekken. Wat heeft hier niemand gebeld? Nou, vind ik helemaal niet leuk. Vind ik echt helemaal niet leuk. En er belt wel iemand en die zei van ja, je, je, ze leest hetzelfde voor als vorige week. Nou, um, dat is dus niet zo. Ga maar even terug luisteren op de site: aan Dozi. Valselijke beschuldigingen. Nou. Het is echt een leuk antwoord. Als je weet over wie het gaat, dan zegt hij... Oh ja, wat leuk, wat heeft hij dat weer goed gevonden, die Jan Eemhuis. Ik vind het heel raar. Nou, zal misschien ook niemand luisteren dan. Nou, doen we het voor onszelf. He? Hier komt het laatste fragment. Ja, ik, ik was briljant. Ja, ik was een ijdeltuit. Wie niet, trouwens. Ja, ik werd dagelijks gebeld. Of ik wist hoe het zat met dit en met dat. En of er weer een boek uitkwam en of ik vond dat... Ja, dan kwam er weer zo'n onzinnige vraag over menselijk gedrag. Weet ik veel of kinderen ADHD worden van gestampte muisjes. Maar ik gaf, verdomd als het niet waar is, wel antwoord op dat soort vragen. Heb ik de zaak belazerd met mijn zelfbedachte onderzoeksuitkomsten? Ja, natuurlijk! Maar ook niet. Ik heb gewoon Sinterklaas gespeeld. Elk schoentje een fijn onderzoek. Alle kindertjes blij. En nu ben ik blij dat ik er vanaf ben. Geen antwoorden meer. Nooit meer. Alleen maar vragen. 080112. En als u denkt te weten en wij gaan draaien. Um. Oh ja, dat is die 2 nog een keertje. Vorige week de gast, hè? Toen wilde ik Stupid Song horen, maar daarvoor miste de toetsen. Dus nu van CD van het album Light Years Away. Kijk, daar zaten die toetsen. Uh, Dusty Stray was dat. Nou heb ik wel bellers. Uh, Evert Akkermans, hallo, goedenacht. Ben je daar? Ja, ik je ben er Oh. Wacht even, zijn ze allebei, dat kan niet. Er moet even eentje... Vincent, je hebt... ze zijn allebei open. Ik moet... Juliette, je moet even wachten. Ik moet eerst even Evert uh, scheren. Oh, dat is goed. Even... Ik moest rennen. Ja, maar wat was je aan het doen dan opeens? Uh, nou ja, ik, was, ik ben uh, foto's aan het maken. Oh. En ik moest een uh, kamerscherm van de trap... Uh, omhoog jouw. Dus uh, ja, ik denk, je draait toch een muziekje, dus dat kan, kan ja. wel blijven. Ja, tuurlijk, maar Evert, het is, uh, het is kwart voor vier en jij bent foto's aan het maken. <laughs> ja, gek hè. Ja. Maar ja, ik word altijd midden in de nacht wakker, dus ik denk van, laat ik maar wat gaan doen. <laughs> en wat voor foto's ben je dan aan het maken? Nou, van, uh, dat vertel ik eigenlijk niet. Oh. Nou ja, het zijn van uh, slips die ik ontworpen heb. Dus die, die, die moet dan op de pop aantrekken en dan fotootjes maken. Oh, oké, okay, oké. Okay. En dan heb je een kamerscherm bij nodig? Uh, ja, zeker. Als achtergrond. Oh, natuurlijk. Ja, oké, okay, ik begrijp het. Nou, Evert, wie denk jij dat dit is? Uh, nou, het ligt er veel voor de hand en het klopt niet. Maar omdat niemand belde, denk ik van... Uh, ik zeg maar, ik roep maar Matthijs Verheiningen. Ah, nou, dat vind ik hartstikke lief. Dat je even belt. Wat hoor ik daar op de achtergrond? Ik ben er op mijn borst aan het kloppen. Oh, waarom? Nou, omdat ik een beetje uh, kwartademig ben. Oh, rook je? Evert. Ik rook en ik ben nog verkouden ook. Ah, dus je bent ook weer zo'n loser die rookt. Nee hoor, ik, rookte, ik heb 35 jaar gerookt, dus ik zei het niet. Maar uh, <laughs> misschien is het een ideetje om ermee op te houden. <laughs> uh, ja, nou, dat zit er niet in. Uh, nee? nee? Nee, joh. Je, blij, je blijft gewoon stug doorroken. Ik blijf, blijf gewoon stug doorroken. Oh. Ik heb doorroken. met mezelf afgesproken, als ik 75 ben, dan mag ik weer beginnen. Oh, ja, dat, ja, dat maakt het niet meer uit. Dan lig je toch zo onder de zoden. <laughs> nou, bij mij in de familie worden ze allemaal heel oud, hoor. Dus, oh ja, ja, bij mij de familie ook. Dus uh, daarom. en ja, daarom. Dus kan nou, ik, gewoon even twintig jaar niet roken en dan eh, begin je gewoon weer. Goed, Evert. Nou, ik vind het hartstikke lief dat je gebeld hebt. Het is natuurlijk helemaal fout. Het slaat helemaal ja, nergens op. Maar, uh, nou, uh, veel succes met de foto's. Ja, dankjewel, hoor. Dag. Doeg. Juliette, ben je er ja. nog? Ja, ik ben nog zeker nog. En, oe, jij komt helemaal uit het zuiden. Ja, ja, ik heb de vorige week ook geweld. Oh. oh. En, en waarom ben je nog wakker, Juliette? Uh, ik ben echt een nachtmans. Ja. Ik kan er niks aan doen. Ik ben een nachtmans. Ik zit hier uh, met een handwerkje, met de computer en van alles te doen. En ik ben een nachtmans. Uh, en wat ben je aan het handwerken? Ik ben een truitje voor mijn kleindochter, Andrea. Oh, oké. Okay. Ah, nou, wat leuk, ja. ja. Nou goed, uh, uh, wie denk jij... Uh... Oh, heb uh, jij je hebt, je hebt vorige week twee knijpkatten gewonnen ook? Ja, ja. Toen was het John Belon de Mol vorige week. Oh, ja. Klopt, hè. Toen was ik heel erg schouder. Oh, ja, inderdaad. Nou weet ik het ja, weer. Ja, ja, ja. Ja. Nou, Juliette, wie denk je dat het nu is? Uh, die uh, psycholoog, psychiater... Stapel. Ik kom even niet meer op zijn voornaam. Diederik Stapel. Ja. Ja. Het mooiste onderzoeksresultaat was vleeseters zijn hufters. Ja. <laughs> nou ja, goed, het is natuurlijk helemaal goed, Juliette. Is het is echt goed. <laughs> dus jij ja, hebt weer een knijpkatje gewonnen. Het ja, is... nou gaan ze allemaal uh, in de pakjes... Uh, ja precies, je geeft, ze gewoon maar, ja, <laughs> je geeft ze maar gewoon een cadeau met Sinterklaas, hartstikke goed. <laughs> Ik vind het leuk dat je gebeld hebt en het is je van harte gegund. Dus fijne nacht nog. En blijf oh, en... even aan de lijn dan nog een keer, doen we dan weer je adres. Want dat moet ja, jij ook een fijne nacht. Oké, okay, dag. Dag. Uh, we gaan eerst eventjes draaien. Uh, Saatje van Kamp, he? die verzamelde kinderliedjes uit alle land landstreken. En daar deed ze mooie dingen mee. En hier een, uh, een heel Hollands liedje. Ik vind het leuk. Het is een hele leuke cd. Ik ga er straks nog meer van draaien. heet Walla Cristalla van Saartje van Kamp. Uh, uh, omdat, uh, we zijn een beetje vol klaar. Maar ik heb nog een nummer wat, wat, wat ik nog goed moet maken. Want twee weken geleden heb ik dat veel te snel weggedraaid. Dat is van uh, Liana Las, uh, La Havas. Gewoon lekker nummer. Doe maar. in the paces We do, I, I learn from you. you. Ik vind het heel mooi. Dat is dus Lianne La Havas samen met Willy Mason. Het uur is bijna afgelopen. Ik heb ze volgens mij al voorgelezen. Het is een heel mooi dichtbundeltje. Kindergedicht 111 van Burkenhaasel, dikke Toetap. En het is samengebracht door Leen van Opstal. Ik lees er gewoon een paar voor. Inmar heet ze deze. Shy Effects. Ben ik verlegen? Wordt elke gedachte een bankonijntje. Op mijn hoofd. Ik kan daar verder niets aan doen. De een gaat zweten, de ander wordt rood. En ik zit al gauw met een roedel konijntjes op schoot. Oh, lief toch? Vaders. Dat is een gedicht van Johanna Kruid. Knuffelen gaat niet zo goed. Ze roepen: Hey joh, je weet het hè? En lezen de krant. Over de rand kijken ze mee hoe je je huiswerk doet of niet. Je staat versteld van wat ze weten over de wereld, meer dan van jou bijvoorbeeld. Vaders zijn zo. Ze laten niets merken tot er iets is. En dan leer je ze kennen als moeders. Nou, dat vind ik mooi. Het De rups wordt de vlinder, de bloesem wordt de kers. Het jaar gaat van de zomer over in de herfst. De boom begint te kalen, de vogel verlaat het nest. En jij wordt groot, maar minder vanzelf dan de rest.